Denk je soms dat dit ons leven niet raakt? Wachten we tot de storm overwaait? Onze vrienden kapot worden gemaakt? Kijken we toe tot de wind weer draait? Niemand van ons. Heeft hierom gevraagd. Maar doen of je neus bloedt. Is God geklaagd. Zitten te slapen. Ons huis staat in brand. En je kunt niet weg. Het is overal. Steek je kop niet in het zand. Als wij niets doen. Zien dat ik niet kan, is nu aan jou en, en mij. Onze enige hoop zijn wij. Schuil je niet achter je ogen en veilige muur. Je moet jezelf vragen als de wereld ringt. Die blust dan het vuur